9 uur na netwijl met het NOS-journaal. De Oekraïense oud-premier Julia Timoshenko, die vandaag werd vrijgelaten uit de gevangenis... is in Kiev aangekomen. Ze wil zich daar voegen bij de demonstranten op het onafhankelijkheidsplein. Volgens de autoriteiten zijn er de afgelopen week 82 doden gevallen... en Timoshenko wil hen op het plein herdenken. De oud-premier werd vandaag vrijgelaten uit het gevangenisziekenhuis in Kharkov. Ze zat een celstraf van zeven jaar uit... na wat haar aanhangers een showproces noemen. Ze kondigde meteen aan dat ze zich kandidaat stelt... voor de presidentsverkiezingen op 25 mei. Timoshenko is de aardsrivaal van Yanukovych. Hij is vandaag door het parlement afgezet als president. Hij is weg uit Kiev en zit nu waarschijnlijk in het oosten van Oekraïne... in de regio Donetsk berichtendienst WhatsApp krampt met een storing. Uit heel het land komen meldingen van mensen... die geen berichten meer kunnen sturen of ontvangen. De storing ontstond vanavond even voor half acht. Het lijkt erop dat de storing wereldwijd is. Op sociale media komen meldingen van WhatsApp-klanten... uit onder meer Finland, Spanje, Jordanië en de Verenigde Staten. Donderdag werd bekend dat WhatsApp wordt overgenomen door Facebook... voor 19 miljard dollar. De oorzaak van de storing bij WhatsApp is niet bekend. De leider van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel, Joaquin Guzman, is vannacht opgepakt. Amerikaanse en Mexicaanse veiligheidsagenten arresteerden de 56-jarige drugsbaron in een hotel in de kustplaats Mazatlan. Guzman staat aan het hoofd van de machtigste drugsorganisatie van Mexico, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de drugsmokkel naar de Verenigde Staten. In de Eredivisie is de wedstrijd Herenveen tegen NAC geëindigd in 0-0. Vlak voor rust viel het licht uit in het Abelendaalstadion, stadion, maar het is in de rust gerepareerd. Vanavond zijn er nog drie wedstrijden, die zijn nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen en maandag blijft het droog met zonnige perioden. Morgen worden 12 graden en maandag 14. Snachts kan het aan de grond licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Nivea Man, it starts with you. MLS Radio nogmaals, goedenavond. Ik geloof dat ik nog nooit meegemaakt dat er zo weinig gescoord werd, dat de doelpunten zo duur waren. Er is er tot nu toe vanavond eentje gevallen in Zwolle bij Peck tegen Herakles. Arman Afsaroklo. Dat is nog steeds de enige goal van deze wedstrijd, maar ik kijk naar een erg leuke aantrekkelijke openingsfase van de tweede helft. Er zijn 62 minuten bezig en er zijn grote kansen geweest voor beide ploegen. Bal op de lat gezien van Jesper Drost namens uh, Pek Zwolle. En een uh, grote kopkans, vrije kopkans voor Jeroen Veldmaat uit de hoekschop van Chommer. Die leverde in de eerste helft nog een doelpunt op. Maar nu uh, wist uh, Diederik Boer redding te brengen. En dus staat Herakles nog altijd voor met 1-0 tegen Pek Zwolle. Kan Bureau daar? Racht daar niet mee een kwartier spelen in de tweede helft, ook bij de 0-0 stand. Begin ik inmiddels het geloof in doelpunten een klein beetje te verliezen. Het is wat rommeliger. Het enige winstpunt is dat het nog wel steeds op en neer gaat. 0-0 hier. NEC en PSV hebben nog veel langer de tijd. Frank Wielheid. Ja, want we zijn pas 19 minuten onderweg. En ik heb jullie twee beloofd, hè. dus dat moet allemaal nog gaan gebeuren. PSV heeft er al wat kansen voor gehad door Locadia... De Pai eh, hadden twee goede kansen binnen de minuten. En even later Park met een schot van afstand had ook kunnen scoren. Maar ja, Kalle Jonssen niet voor niks. Hè. NEO International bij NEC. Hij staat lekker te keepen in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Daarom staat het nog 0-0.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 Gabriel Rios met Broad Daylight. NEC PSV, Frank 22 minuten onderweg. Het is nog 0-0. PSV is wel sterker. Wint meer duels. En NEC is doorgaans als het al in de duels uh, komt te laat bij, bij de bal. Om echt serieus wat aan te richten. Maar er is heel weinig ruimte om te voetballen. En ook daaraan zie je dat er bij PSV simpelweg meer kwaliteit rondloopt. Want ik word desondanks omdat er weinig ruimte is om te voetballen. Gevaarlijker dan dat NEC dat wordt. Het heeft al vrij veel moeite om van de eigen helft af te komen. In de eerste fase van deze wedstrijd. Nu zijn ze dan even van de eigen helft met Vermeil. Als die komt opstomen dan is het ook meteen gevaarlijk. Zeker met Jahan Baks daar nog voor. De paas van Vermel is wat te ingewikkeld voor Jahan Baks. Die heeft die beer van een Willems tegenover zich. Namelijk daar moet hij langs. Dat lukt hem niet. En dus is de aanval van NEC alweer voorbij. Hij heeft zoet de bal in handen. Die kan uh, rustig uitrollen. NEC trekt zich meer terug dan het PSV. Dat doet. Dat blijft graag staan. Tegen de achterste linie van NEC aan. Om het meteen de opbouw uh, eruit te halen bij de ploeg uit Nijmegen. Dat doet NEC toch anders. Die trekken zich terug tot uh, de middenlijn. En vanaf daar daar houden ze de ruimte zo klein mogelijk om PSV het voetballen vanaf dat moment moeilijk te maken. Dan heb je bijvoorbeeld Brian Ruijs, die kan aardig voetballen. Laat dat nu ook zien door die bal diep weg te leggen. Bij Mark bal weggeroeid achterin door Nielsen, die nieuwe centrale verdediger die een basisplaats heeft veroverd. Eigenlijk in no time sinds de winterstop ingooi dus voor de PSV. Wie wil die ingooi gaan nemen? Dat wil uh, Arias doen. Sterker nog, hij moet dat ook doen. Maar die hoeft uh, geen bal op te halen bij de middenlijn Die krijgt hem daar namelijk al uh, in de buurt aangeboden. ingooi genomen. En Rekiek inmiddels in balbezit. Helemaal aan de andere kant van het veld. Op links dus met Willems. Die uh, een, met een handige beweging zijn tegenstander probeert kwijt te raken. Die handige beweging lukt. Maar de bal is hier ook kwijt. En dat duurt overigens maar heel even. Hij heeft hem weer terug. Probeert meteen Locadia-instelling te brengen. Die bal is is dus te hoog en te ingewikkeld. De terugspeelbal vervolgens van uh, Nielsen is een beetje aan de korte kant. Zeg ik dan maar heel voorzichtig. Jonssen staat op te letten. Roeit die bal meteen naar de overkant. Hij heeft Rekiek hem alweer opgevangen. Die krijgt hem niet onder controle. Roeit hem dan vervolgens over de zijlijn. En zo komt NEC weer in balbezet. Ja, het is echt een beetje overschieten. En PSV doet wat minder aan overschieten dan NEC op dit moment. In de eerste dikke 20 minuten die we aan het spelen zijn. 0-0 is de stand in, Nij in Nijmegen. Kan uh, Pex Zwolle al iets terugdoen doen uh, naar die 1-0 achterstand, uh, Arman? Nee, sterker nog, weer een grote kans gezien voor Herakles. En weer was het Jeroen Veldmaat, die centrale verdediger. Zwolle heeft heel veel moeite met hoekschoppen van Herakles... die vanaf de linkerkant genomen worden door Simon Chommer. Want Veldmaat is nu al drie keer gevaarlijk geweest uit zijn hoekschop. De eerste het le ook gelijk een doelpunt op. De tweede was voor Boer. En de derde keer toen uh, Guillaume Fernandez, de spits van Peck... Veldmaat opnieuw uit zijn rug liet weglopen. Die bal belandde op de buitenkant van de paal. Grote kans dus weer uh, voor Herakles. Maar uh, geen doelpunt, 0-1. En dus kan Peck Zwolle... Nog terugkomen in deze wedstrijd. Maar ik moet zeggen, ook in die tweede helft vind ik Heracles beter spelen dan Peck. Peck nu wel in balbezit. Halverwege de helft van Heracles aan de linkerkant. Maar Fernandes, die net als vorige week tegen Cambuur een ongelukkige wedstrijd speelt. Nu dus ook verantwoordelijk is voor een aantal verdedigingsfouten. Ja, je moet er als spits niet aan denken, maar goed, het is wel waar. Want bij die corners heeft hij natuurlijk ook een tegenstander. En hij is verantwoordelijk voor een paar van die uh, grote kansen. En ook misschien deels wel voor dat doelpunt van uh, Herakles. Fernandes die uh, nog wel mag blijven staan van Ron Jans. Die al twee keer heeft gewisseld. De trainer van uh, Beck Zwolle. In de eerste helft is uh, Benson erin gekomen voor Mahmoudov. En net uh, Virgil Narsing. Na lang blessureleten is hij weer eens uh, te zien in Zwolle. Hij heeft uh, vervangen. Uh, volgens mij wie was dat? Het was uh, Tanasis Karagounis. De Griek deze op overgekomen van Atromitos... die naar de bank is gehaald door Jans. En zijn vervanger is dus Narsing. Terwijl er een doeltrap genomen mag worden... nu door Diederik Boer. Omdat Brian Linsen van Heracles de paas... die hem vanuit de diepte werd geschonken niet kan halen. En dus mag Pex Wolle weer aan een nieuwe aanval gaan werken. De laatste vijf minuten heb ik iets minder gezien van Heracles. Misschien is dat een voorbode... Dat deze wedstrijd een beetje gaat kantelen. Want Zwolle heeft sinds die, sinds die rentree van Narsing iets meer aanvallende intenties getoond. Nu weer aan de rechterkant met Benson. Benson, Rand van Strafschel, rechterkant naar Van Polen met de voorzet. Maar die voorzet is niet goed. Die bal belandt in de handen van Pasveer. Die dan snel wil ingooien lijkt het. Maar uitgooien bedoel ik, maar dat doet hij niet. Hij wacht even, hij treuzelt wat. Hoeft natuurlijk ook niet zo nodig, want die staat voor in uh, Zwolle met 1-0. Prima uitgangspositie natuurlijk voor de ploeg van uh, trainer Jan de Jonge. Die hele goede zaken zou gaan doen als ze vandaag winnen, want dan komen ze op gelijke hoogte met Peck. Nu een bal in de diepte gespeeld door uh, Klieg is dat volgens mij. Nee, door Davidson. Maar uh, Ros -Ros Rosheuvel, de rechtsbuiten van Iraklis, dus weet die bal niet te halen en dus kan Peck overnemen met Klieg. Dus even wat ruimte. Klieg uh, in de breedte naar Sijmak. Sijmak dan met een open veld is heel veel ruimte aan de rechterkant heeft Sijmak gezien naar Narsing. Narsing dan tegenover Davidson. Gaat richting strafgebied. Narsing maakt wat beweging. Heeft een dubbele schaar. Gooit hij eruit met de voorzet. En die voorzet van Narsing gaat voorlangs. En dan glijdt er niemand in van Peck En dus blijft voor voorstaan in Zwolle met 1-0. Cambuur Roda, racht er niet mee. Tijd begint een klein beetje te dringen. 20 minuten voor tijd. 0-0 is de stand. En balbezit is voor Van der Laan nu in de as van het veld. De centrumverdediger van Cambuur Leeuwarden heeft alle tijd. Omdat de mensen van Roda voorin met. Bijvoorbeeld niets doen. Balbreed gespeeld naar Leeuwin. En dan gaan we de helft op van Roda. Waar Kali er meteen tussen zit en Paulus weg wil. Paulus langs bij Drosten. Die hij dan wel voor de tweede keer tegenkomt. Halverwege de Kambuurhelft. verlies van diezelfde Paulus. Barto wordt vastgehouden. Dat gebeurt door Ramos. En dat levert Ramos dan zo te zien een gele kaart op. En dat is de vierde van deze wedstrijd. Ramos, Luix, Manu en Paulussen staan allemaal in het boekje van de scheidsrechter van Bas Nijhuis. En met die Ramos noem ik ook de man die zojuist het offensief van Roda inleidde. Een je 5-6 geleden. Drie, vier kansen achter elkaar voor de ploeg uit Kerkrade. Eerst Ramos uit een hoekschop van Paulussen. In vrijstaande positie net overgekopt. Vervolgens Huppers bij een lage corner. Die ontstond na de redding op die... Actie van Van Ramos, die kopbal. Luiks zat er daar nog even bij. en, en Nemeth die moest ook nog aan de bak. En vervolgens met een vrije trap en met een rebound. En vervolgens was daar ook weer een Nienhuis. Maar dat gaf aan dat Roda in een fase zat waarin het kon voor de proef van Jondal Thomasson. Maar het gebeurde niet. En dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Want de mogelijkheden zijn er wel geweest. Administratie is bijgewerkt vanaf de rechterkant met links getrapt door Rietsmaier De vrije trap waarop het wachten was. Gebokst door Kuto, opgepakt door Lukoki. Moet nog oppassen dat Paulussen hem de bal dan ter hoogte van de middenlijn niet afsnoept. Dat gebeurt niet en weer ingebracht die bal door Van Drakel En dan weg met Lukoki, Kambuur. Manu is in het strafschopgebied, maar de bal is niet op maat. En loopt bij Kuto, bij Roda dus over de achterlijn heen. Lodo overigens vandaag door zes bussen supporters gesteund. Een mannetje of 300 Die schijnen allemaal te passen in zes bussen. Geen idee, maar dat is gratis vervoer. Na die wandprestatie. zo werd dat althans opgevat. De nederlaag van een week geleden op eigen veld tegen ADO Den Haag. Deze mensen dus allemaal gratis op een tienertour. Zo'n beetje richting Leeuwarden vanavond. Een vrije trap voor Roda. Laten we nog even kijken wat daaruit komt. Want Kali misschien wel die de bal nog eens handig kan gaan voorzetten. Middels een vrije trap. De bal ligt meter of 20 meter of over de middenlijn heen. Wat aan de rechterkant. En Kali zal hem naar de punt van het strafschopgebied willen gaan draaien. Waar Paulussen staat. Waar Nemet staat. Waar Ramels ook mee naar voren is gegaan. Dan komt de bal aan van Kali. Komt achterin terecht. Althans dat is de bedoeling. Nemet naar de grond. Daar zou Lewin iets mee te maken hebben. Daar op dat halve cirkeltje bovenop het penaltygebied van Kambuur. Maar Nijhuis denkt er anders over. Vecht nog even een verbale ruzie uit met Lewin. En dan is Cambuur vertrokken. En dit biedt kansen. Met z'n vieren staan ze opeens vrij voor de goal. Barto krijgt de bal. Van Lukoki en schiet hem van 8, 9 meter over het doel. Dat is een van de mooiste kansen van de wedstrijd. Martijn Barto, eigenlijk de derde spits van Cambuur. Schiet hem over voor een bijna leeg doel. 0-0 is het bij Cambuur na 73 minuten. agenda was dat. PSV heeft nog eens moeite met scoren. Hoe is dat vanavond, Frank Vierweid? Nou, dat dus. En uh, 33 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. Het is een soort schaken aan het worden. En uh, PSV, de stelling, uh, heeft... Uh wat beter staan. Heeft de stelling wat beter staan dan uh, NEC. Maar maakt ook uh, voldoende foutjes. Is nog wel in staat om uh, af en toe een spel de prikje uit te delen. Maar meer dan dat is het niet. Nu komt de NEC weer via Jahanbaksballen. Ballen uh, geprobeerd via de achterlijn uh, te spelen. Of in ieder geval de achterlijn te halen. En daar Vermeil aan te spelen. Maar Vermeil was stiekem achter zijn tegenstander gekropen. Willem zat hem daar even laten gaan. En dus staat Vermeil buitenspel. En uh, kan PSV achter in de vrije trap gaan nemen. Dat gaan ze doen via Zoet. Inderdaad is het gewoon buitenspel. En uh, Zoet wil dan de bal eigenlijk het liefst kort spelen. Maar ook NEC blijft nu even staan. Diep op de helft bij uh, PSV. En dus moet die bal uiteindelijk wel lang. En zoeken naar Locadia. Het wordt geen zoeken naar Locadia. Want de bal gaat via park. Uiteindelijk gewoon naar Van Eijden. Van Eijden draait dan weg bij Locadia. En zo kan NEC weer gaan voetballen. Maar ook nu is de ruimte klein. Van Eijden steekt de middellijn over. Paas naar voor. Is een beetje aan de korte kant. Het loopt goed af. Omdat Conboy erachter staat. En die de situatie redt. Koolwijk naar voor. Voor even helemaal achteruit. Naar Nielsen. Nielsen nog verder terug. Verder terug dan dit kan niet naar Jonssen. En uh, dan van Eijden ingespeeld. Zo creëert NEC in ieder geval even wat ruimte voor zichzelf. Om weer opnieuw te beginnen. Dat bedoel ik dus met schaakvoetbal. Opnieuw te beginnen in dezelfde soort stelling. En dan zie je van Eijden weer richting de middenlijn kruipen. En dan nog een keer proberen die bal achter de verdediging te leggen. Dat lukt niet. Willems werkt daar weg voordat ja Bax gevaarlijk kan gaan worden. Dan kan PSV wel overnemen via Schaars. Die uh, wacht dan wat lang. Dat doet hij de hele tijd al. Wat lang wachten met een medespeler vinden. Die verspeelt dan de bal. Kan NEC overnemen op de helft van PSV. Dan wordt het misschien toch nog gevaarlijk. Rex kan er net niet bij. Als de bal wordt voorgegeven door Stefanik. En als die bal dan terugkomt richting Stefanik, Is Stefanik net te laat met die bal koppen. En dus PSV even in de overname. Vanuit de omschakeling proberen te voetballen. Park bereikt uh, is niet. En NEC even zit er wat meer tempo in. Even wat minder controle op het middenveld bij beide ploegen. Dat zou een aardige situatie op kunnen leveren. Ja, en Jaanbaks loopt zich weer vast op Willems. En dan is weer zo'n dreiging weg. Park aangespeeld. En zo kan PSV weer gaan bouwen aan een aanval over de rechterkant. Via Arias, daar is ook ruimte voor Ruiz. En is er even ruimte voor PSV om te gaan voetballen. Omdat ook Hiljemark mee is. Die kan aangespeeld worden. Dat doet Ruiz dan ook. Kijken of hij wat ruimte vindt om te schieten. Ze heeft meteen twee NEC'ers in zijn nek. Arias, bal voorgegeven, weggekopt achterin. Bij NEC, wegdreiging PSV. Dat zijn de momenten waar PSV het van moet hebben. En dan lukt het toch weer net niet. 35 minuten gevoetbald in Nijmegen. 0-0, nog altijd. Aan het begin van het seizoen won voor in Almelo van Herakles. Ja, dat was de gouden tijd van Pex Volle. Maar die is definitief over, geloof ik, Arman. Nou ja, de geschiedenis herhaalt zich een beetje. Want ook na de winterstop begon Zwolle uitstekend met 10 punten uit 5 wedstrijden. Bij een 1-0 stand overigens nog steeds voor Herakles. Maar de laatste weken zit de klat er een beetje in weer. Want ze verloren vorige week Pex van Kambuur met 3-1. En nu staan ze dus achter in eigen huis met 1-0 tegen Herakles. Maar deze wedstrijd is nog niet gespeeld, denk ik omdat Herakles het onnauw een beetje over zichzelf afroept. Door massaal terug te gaan zakken op eigen helft. Waarom zou je denken? Je bent de hele wedstrijd beter. Je hebt het betere van het spel. Je speelt ook makkelijker. De vloeiende aanvallen komen er goed uit. En dan besluit je vanaf minuut 60 opeens niet meer te gaan aanvallen. Daarbij geholpen is Peck Zwolle ook door de rentree van Virgil Narsing. De rechtsbuiten die een uitstekende invalbeurt heeft tot dusver. En het heeft ook een aantal grote kansen al opgeleverd voor Peck. Onder meer via Fred Benson en van Mustafa Saimak. Die allebei van dichtbij... Remco Pasveer op hun weg vonden. Maar dat waren 100% kansen voor Peck Zwolle. En misschien krijgen ze er nu nog wel een weer met Van der Werf Met een schot van afstand van een meter of twintig. Maar die uh, bal zeilt een paar meter over de goal van uh, Pasveer. Van der Werf. die uh, eerder in de tweede helft ook al een aardige vrije trap nam. Maar die uh, wist Pasveer nog net uh, uit de hoek te houden. De doeltrap is nu uh, voor Pasveer die al uh, sinds minuut 60, 65 enorm veel tijd neemt voor die uh, doeltrap. En nou, Hij schiet nu wel wat op. De bal gaat naar... Uh, de linkerkant, waar Tanane, een van de twee invallers bij Herakles, nu aan de bal komt. Tanane is in de ploeg gekomen voor Rosheuvel. En ook Bruns is zojuist het veld binnengekomen. Hij heeft de geblesseerde Chommer vervangen. Herakles nog altijd in balbezin naar de rechterkant. Met Bruns. Bruns die kan die bal dan net niet binnenhouden. Nee, inderdaad, doeltrap voor Pax Wolle. Wolle dat op jacht is hoor, naar die gelijkmaker. En die op basis van de laatste 20-25 minuten in elk geval wel verdient. Want van Herakles komt er niet heel veel meer. En dat is toch jammer, want de ploeg speelde in het eerste uur een uitstekende wedstrijd. Maar ja, dat moet je eigenlijk wel 90 minuten volhouden. Wil je drie punten mee naar huis nemen? Het kan nog altijd natuurlijk. Het staat nog steeds 1-0 voor. Maar Pek is wel gevaarlijker in deze fase. Met de doeltrap nu van Diederik Boer. Lange bal naar voren. Naar Benson of naar Fernandes. Die kop door. Dat gaat goed. Saymak komt aan de bal. Saymak dan naar de rechterkant. Weer naar die Narsing. Narsing heeft ruimte. Kaats Narsing gelijk in één keer door naar Fernandes. Maar die bal is niet goed. Waardoor Schenkeveld is het volgens mij die bal met de borst terug kan brengen bij zijn doelman Remco Pasveer die dan natuurlijk weer de tijd gaat nemen voor de doeltrap... bij een 1-0 voorsprong voor Herakles met nog 8 minuten op de klok. Als alle niet te missen kansen nou gemaakt waren vanavond... bij Cambuur, Roda, hoeveel was het dan geweest? Ja, 3-3, 4-4, had best uh, gekund. Weer een bal nu van Lukoki namens Cambuur richting het strafschopgebied... maar daar wordt uh, verdedigd door Suchuin en met links... Lukt het hem vervolgens om de bal straks op het gebied uit te krijgen? Het is 0-0 voor de duidelijkheid. 9 minuten voortijd. En kansen gezien voor Cambulé worden. Dat begon eigenlijk met Bartho. Daar was u nog live bij. En even later Lukoki die keihard schoot van een meter of 15-16. Maar dat deed op zijn ploeggenoot Manu. Die lag na een actie daarvoor op de doellijn bij Roda. En die hield dus eigenlijk de 1-0. Van de thuisploeg tegen. Barto nu aan de bal rechts op het veld. Heeft nu wat ruimte voor zichzelf gemaakt. Maar loopt dan toch aan tegen Ramos. En Roda wil weg, maar kan niet weg. En opgepakt door Drosten op de Roda-helft. Nog de rechterverdediger van Cambuur is wat mee naar voren gegaan. Rietzmaier is vrij. Balletje binnendoor misschien. Naar Manu komt niet aan. En dus is daar weer Roda, Donald... Met de bal op de rechterflank te krijgen. Nog wel op de helft van Rode JC bij uh, Hupperts. Niet helemaal de wedstrijd van uh, Guus Hupperts. Ook niet de wedstrijd van Rietsmaier. De man toch van, uh, met regelmaat. Mooie doelpunten aan de kant van Cambuur-Leo Maar kan het spel op het middenveld bij Cambuur niet echt naar zich uh, toe uh, trekken. Maar de ballen hadden er dus echt wel in gekund. Er komt een nieuwe man bij, een aanvaller. Bob Schepers in de ploeg voor Manou. Aan de kant van Cambu Leeuwarden. We zagen ze juist al heuser komen voor Paulussen. In de aanval van de ploeg uit Limburg. En eerder al van Morsel voor Bakker. Dan bent u wat betreft het aantal wissels en drie tot nu u ook bijgepraat. Er zitten we inmiddels 7,5 minuten voor tijd. Met dan ingooi voor Rode JC op de middenlijn. Bal naar voren via Ledgert. En dan een lichte overtreding. Vasthouden van Bijker denk ik in het duel met Nemeth. En die verdient een vrije trap voor Rode JC. Roda gaat die bal nemen met Ledgert. vanaf die rechterkant. Overigens in alle ontmoetingen de negen stuks in het verleden tussen Kambuur en Roda. Daarin wist Cambuur niet één keer te winnen. Het verloor vijf keer. Het speelde vier keer gelijk. En natuurlijk was er ook nog vijf jaar geleden die play-off die Roda toen in de eredivisie hield. En Cambuur uit de eredivisie hield. Ook trouwens toen in die play-off Bas Nijhuis in één van de duels de maar goed, dat is allemaal vijf jaar geleden. Het staat nu 0-0. We zitten echt in de laatste minuten. Nog zeven te gaan. 0-0 is het ook in Nijmegen. Frank Wielaert. 41 minuten onderweg inderdaad. Nog altijd 0-0. En NEC had een penalty moeten hebben. Higden, hij is nu gefrustreerd. Gaat geel krijgen van Kuipers. Schopt een tegenstander bij de zijlijn. de hoogte van de middenlijn ondersteboven. Typische aanvallersovertreding onnodig. Maar hij is gefrustreerd. Want hij werd bij een vrije trap ondersteboven getrokken. Door Bruma in het strafschapgebied. Notabene op de penalty stip. Absoluut een penalty. Niet gezien door Kuipers. Althans niet zo beoordeeld. Hij heeft het zeker gezien. Want Kuipers staat altijd goed. Kijkt ook naar de situatie. En beoordeelt het niet als een penalty. Onbegrijpelijk dat de, doel, dat de scheidsrechter dat niet doet. Overigens als NEC een penalty krijgt. Is het alles behalve een garantie voor succes. Zes penalties. Vier keer gemist al dit seizoen. Dus... Uh... Misschien moet je maar blij zijn dat je hem niet krijgt. Want het scheelt je weer een soort van afgang. Maar dat had een penalty moeten zijn. Dus de frustratie van Higden absoluut begrijpelijk. En uh, Kuipers had dat anders op moeten lossen. Hoe dan ook, het staat nog altijd 0-0. Die penalty is nooit gegeven. En Jonssen met de doeltrap nu richting Conboy. NEC moet gaan opbouwen. PSV probeert dat weer vroeg te verstoren. Van Eijden komt aan helpen. Centraal krijgt de bal wat lastig onder controle. Krijgt hem wel bij voor. Die legt hem terug op Conboy. Kapt zijn tegenstander uit. Zo creëert hij wat ruimte en wat tijd... Om het spel goed te verplaatsen. En dat doet hij richting Vermeil. Dus helemaal naar de andere kant. Over rechts gaan we nu met Rex. En Jahan Baks die het sprintduel aangaat met Willems. Maar Willems is ook snel. Net als de Iranier. En via Jahan Baks gaat de bal over de achterlijn. Kan PSV dus een doeltrap gaan nemen. Met de schrik vrijgekomen bij die vrije trap. Typisch van die momenten waar NEC gevaarlijk in is. Dat weten ze bij PSV natuurlijk ook. Die zijn ook niet achterlijk. En Dus uh, moet je dan altijd even extra alert zijn. Je kunt zeggen dat, uh, ik zie nog een keer een herhaling, dat Hickden gemakkelijk gaat liggen. Maar vastgehouden wordt hij zeker. En gemakkelijk of niet, een penalty was het zeer zeker. Hij wordt niet gegeven. 43 minuten onderweg in Nijmegen. Het blijft 0-0. Hoe lang heeft Peck nog om er iets van te maken? Althans iets meer dan een nederlaag, laag, Arman. Iets van te maken inderdaad. 3,5 minuten hebben ze nog bij een 1-0 voorsprong voor Herakles En Ron Jans heeft net ook zijn laatste aanvallende troef het veld ingebracht. Stef Nijland is erin gekomen. En dan verwacht je misschien dat er een middenvelder of een verdediger afgaat. Maar zoveel risico wil de Jans ook niet nemen. Hij haalt Fernandes eraf, de spits. Dus gewoon een aanvaller voor een aanvaller bij Peksewolle. Zwolle nu in balbezit via doelman Boer. Die heeft de bal even gespeeld naar Van der Werf. Van der Werf nog steeds halfweg de eigen helft. Gaat dan met een lange bal naar voren. Nederland zoeken. Zijn eerste balcontact is gelijk heel slecht. Want hij levert in bij Herakles met nu... Aan de bal uh, Bellassani is dat volgens mij. Terwijl er iemand achter mij roept wissel over Stef Nijland. Die de bal dus één keer geraakt heeft. Dat zou ik ook weer niet doen. Kan ook niet. Want Peck heeft al zijn wissels al verbruikt inmiddels. Maar Herakles heeft de bal nu via Davidson. Die dan met een wat paniekerige bal naar voren komt. Maar die komt nog zomaar aan bij Mark Oet de Duitser. Die is dan van één uh, verdediger van de Werf verlost. Maar de tweede Broersen was hem te veel. Want Broersen neemt de bal over en uh, speelt dat uh, rustig uit naar Van de Werf. Oeh, slechte bal van Van de Werf daar. Maar uh, hij komt ermee weg. Hij schiet de bal tegen Linz aan. Maar uh, die bal gaat over de achterlijn. Linsen weet die bal niet binnen te houden. Dan is er een uh, nieuwe wissel van uh, Herakles Dat met die uh, derde en laatste wissel wat de tijd hoopt te winnen. Kwamen Kwanza gaat de ploeg in komen. De kleine middenvelder uh, het slot op de deur. En hij uh, komt in de plaats voor Ilias Belhassani. Dat is natuurlijk een aanvallende middenvelder. De man die begin dit seizoen overkwam van Sparta. Belhassani, hij moet eraf. En uh, Kwanza mag dus de laatste minuten vol gaan maken. Twee minuten nog hier in Zwolle. En Herakles nou ja, die ruikt de overwinning. Het staat 1-0 voor. Kan duur daar Met z'n tiener, Rode J.C. Voor de laatste drie minuten. Omdat Kees Luijks zijn tweede gele kaart ontvangt. Van schijnt Bas Nijhuis. Controle is niet goed. Meter of 10-15 voor de middenlijn. Wat rechts op het veld. Dan wil hij dat herstellen. Steekt hij zijn been vooruit richting Van Morsel. Is dat inderdaad een gevaarlijk aangevallen? Of gevaarlijk verdedigd zou je in dit geval kunnen zeggen. Door Luijks die al een gele kaart op zijn naam had staan. En dus is hij vertrokken. En komt er wel meteen een wissel, een reactie zou je kunnen zeggen van Jondel Thomasson. Want die uh, haalt uh, volgens mij Christian Nemeth nu eraf. En uh, de scheidsrechter gaat nog even praten met iemand op de bank. Ik kan ja, niet zien vanwege het dak van de, de, de, de goud wie er weg moet. Maar Christian of moet er niemand weg? Rick Plum is daar ook bij de assistent. Die mag blijven zitten. Nou, Uiteindelijk mag iedereen blijven zitten. Maar blijkbaar waren daar wat aanmerkingen gemaakt op die beslissing. Om Luijks met zijn tweede gele kaart en dus rood. ...van het veld af te sturen. Dat betekent dat u er volgende week in de Gelre dan bij Vitesse... ...overigens niet bij is. En een verdediger voor Nemet in de ploeg. Dat betekent dat Thomas Thomasson met het inbrengen van Montaigne ...dit puntje toch eigenlijk wil vasthouden. Rietsmaier nog wel met de vrije trap gevaarlijk... ...het strafsomgebied in richting Bartow. Die zojuist nog een keer mocht schieten van een meter of 16. Had wat vrijheid, plaatste de bal een halve meter naast het doel. En Rietsmaier nog een keer zien knallen vanaf links... En ik dacht, die gaat in de verre hoek voorbij Kurto. maar die poging ging voorlangs. En zo heeft Cambuur heel wat kansen gehad tegen Roda, maar niet gescoord. Het kan nog steeds, maar er lopen nog maar twee minuten op het scorebord... plus extra tijd, 0-0. Het is rust in Nijmegen, NEC-PSV, 0-0 is de ruststand. En dan de laatste seconde bij Pek tegen Herakles. Arman Afsaroglou. De 90 minuten zitten er over drie seconden op... en dan ga ik zo zien hoeveel extra tijd erbij gaat komen... bij een 1-0 voorsprong voor Herakles... De, de komen vier minuten extra tijd bij zie ik. Heeft te maken met een uh, aantal wissels en met wat vertragende tactieken bij Herakles Waarbij vooral Doelman pas weer de nodige tijd nam telkens voor zijn uh, doeltrappen. Is daarvoor overigens niet bestraft door Kevin Blom Heeft geen uh, kaart ontvangen, dus dat heeft hij gewoon goed gedaan. Zou je ook kunnen zeggen, die Doelman en aanvoerder van Herakles. Wol in bal, dus er zit lange bal naar voren, naar Benson komt hij eraan. Nee, maar wel een hoekschop. En dan gaat alles en iedereen mee naar voren. En zie ik zelfs dat Diederik Boer vragend naar de kant kijkt, moet ik mee? Vraagt hij aan Jans, moet ik mee naar voren? En Jans knikt: ga maar, ga maar. De Boer gaat ook mee. Alles en iedereen dan op de helft van is Ook de doelman, dus Diederik Boer. Bij de hoekschop, die vanaf de linkerkant genomen gaat worden door Bart van Hintem. En dan gaat Diederik Boer zijn plekje opzoeken in het strafgebied. Komt die hoekschop daarvan van Hintem. En dan belandt die bal op het hoofd van een verdediger van Herakles van Schenkenveld. En dan gaat Diederik Boer heel snel gaat hij weer terug naar zijn doelgebied. Twee minuten extra tijd zijn er nog te spelen. Nou drie denk ik bij een 1-0 voorsprong dus voor Herakles. Even terug naar Cambuur. Cambuur-Roda, achter. Vrije trap van de laan gepakt door Kurto. Wat hard geschoten, wat rechts voor de goal van Kurto. Maar die zit in die hoek waar de bal er naartoe gaat. En zo uh, is een ploeg Rode JC Dat inmiddels. die inmiddels met negen man op het veld staat. Omdat ook Guy Ramos zojuist... Met zijn tweede gele kaart van het veld af is gestuurd door Bas Nijhuis twee keer als ik me niet vergis, zeker de laatste keer niet voor het wegtrappen van een bal. Nou zitten we in de laatste seconden, komt er alleen nog extra tijd, maar wel ook een hoekschop van Cambuur met Lukoki weggehaald door Susuwin. En door Van der Laan weer teruggebracht. Althans, dat is de bedoeling. Kampuur zet nu heel veel druk op de goal. En Rietzmaier heeft de vrijheid. Maar staat volgens mij buitenspel. En dus klinkt er een fluitje. Maar betekent met alle blessures die er zijn bij Rode JC... dat er nu ook twee schorsingen volgende week zijn op bezoek bij Vitesse. 0-0 is de stand. Flederes, Dijkhuizen, De Moesje, Anko Jansen, Biemans. Allemaal geblesseerd. En tel daar dan maar eventjes bij op dat Ramels en Luikse dus... vanwege Rode Kaarten vanavond ook niet bij zijn. Nou, dat is niet... Niet prettig Voor Jondal-Thomasson problemen worden groot. gemoederen lopen hoog op. Er wordt door alles en iedereen gekeken en geroepen in de richting van Nijhuis. Als het wachten is in de as van het veld op een roda-vrije trap. Na nou, dat de buitenspelgeval van Rietzmaier. Die bal getrapt door Letchert. Verdedigd door Drosten. rechts achterin Bij cambu Leeuwarden Het bord met de extra tijd wordt volgens mij steeds omhoog gehouden voor de dugout hier. Hier is het 0-0. Armaud. Het is 1-1, toch nog Zwolle scoort in de slotfase. Virgil Narsing, de invaller die zo goed invalt, telkens dreigend is. Hij scoort uiteindelijk de 1-1. Het was een prachtige moment dan voor die Narsing, zo lang geblesseerd geweest. Hij keert terug en hij maakt de 1-1. Luttele minuten nadat Heracles dit duel had moeten beslissen. Want bij een hoekschop voor Peck Zwolle was Diederik Boer mee naar voren gekomen. En uit de counter kwam de Duitse spit Mark voor Herakles in balbezit. En hij kon voor het open doel. De bal binnenschieten. Maar hij schoof de bal naast. En dus gaat Zwolle hier echt scoren. Het staat 1-1. Maar we gaan naar Ragnar. Je kon erop wachten dat als z'n Elven tegen 9 man staat. Ja, dan staat er vanzelf wel een keer eentje vrij. Dat is in het strafsofgebied van Roda. En dat kun je natuurlijk horen. Iemand van Cambuur, Het is dus 1-0 in blessure tijd. Paco van Moorsel weet de bal uiteindelijk aan te raken. Ergens voor het doel van Philip Couto van Roda, de keeper. En schiet hem dan eindelijk voor Cambuur binnen. Het begint allemaal. Links achterin bij Bijker. Hoe komt dit tot stand? Daar gaat Barto de lucht in. Dan zit Ledgerd mis en valt de bal voor de voeten. Meter of zes recht voor het doel van Couto. Zes meter voor de goal. En binnengeschoten door invaller Paco van Morsel. En op basis van alle kansen vanavond is dit een trechte voorsprong voor Cambuur uh, Leeuwarden tegen Rode J.C. Dat in ieder geval één ding zeker weet. Dat het ook na dit weekend hekkensluiter is in de Eredivisie. Negen man, ja dat is te weinig om het tegen 11 op te nemen. En die rode kaarten van Luix en Ramos blijken dus heel heel duur. Zeg maar gerust. Peper te zijn. Hoe lang nog? Want er waren drie minuten extra tijd bij de 90 die we al hadden opgeteld. Ik denk nog een half minuutje. Dan zal het wel klaar zijn met balbezit voor Lewin. En Lewin gaat terug naar zijn eigen keeper Nienhuis. Nienhuis nu uitgeroepen tot de man van de wedstrijd. bal naar voren toe richting Bartow in de middencirkel. Geklopt opgepakt door Art van Peppe voor Roda. Dan is het een ledshirt. Na het wegsturen van het centrale duo bij Roda J.C. in het hart van de verdediging terechtgekomen Naar voren richting Donald. En daar is dan Nienhuis die aan een aantal hele belangrijke reddingen ook heeft verricht. Want er waren toch ook weer fases in deze wedstrijd dat Roda zeker op voorsprong had kunnen komen. Dat had zomaar gekund, maar het gebeurde niet. En iedereen staat nu op de banken. Iedereen wil het weten. Dat kan nu. 29 punten gaat behalen. 7 punten meer dan heeft van Roda En rechtstreeks deze degradatie wordt dan toch bijna wel afgewend zou je kunnen zeggen. Waar is de bal? Nou bij Heusje. Trapt hem in de voeten van Bijker op de middenlijn voor Cambuur Leeuwarden. Ja Cambuur. Gaat dit nooit van zijn levensdagen meer weggeven, natuurlijk. Ook niet tegen negen tegenstanders. Daar is de man van de goal. Daar is Van Morsel. Aan de rechterkant de vrijheid bij Luc Daagt Van Peppe wat uit. Is er langs. Komt daar ook nog de 2-0 voorzet. Is ja, wel recht voor de goal. Maar overal is er iedereen van heen. En dan van Peppe nog, als we in de laatste seconde zitten. Nijhuis al met het fluitje in de hand, fluitje in de mond. Nou, bedankt Luijks, bedankt Ramos. Zeker die laatste met twee keer wegkrappen van een bal nogal dommig bezig. En dat nekt Rode JC, 336 of 37, want daar verschillende meningen over. Een kilometer van huis, want in Leeuwarden wint Roda, of verliest Roda met 1-0 van Cambuur. Drie wedstrijden zitten erop, Heerenveen-Nak 0-0. Paxvolle Herakles 1-1. Het werd dus op het laatst toch nog leuk. En het werd ook nog leuk bij Cambuur Roda. Twee rode kaarten. Luiks en Ramos van Roda. En vervolgens een doelpunt van Cambuur. 1-0 werd het. En dat betekent dat uh, NAC nu 31 punten heeft. Daarmee op de tiende plaats staat daaronder Herakles met 30. Dan volgt Cambuur met 29. Dan Goa Eagles met 28. Dan Ado Den Haag met 27. En dan gaan we met een paar ploegen die uh, nog moeten spelen. RKC 26. Utrecht 26. NEC 4. 24, die zijn aan het spelen en Roda sluit de rij met slechts 22 punten. En opnieuw een nederlaag. We gaan verder met ja, nog meer voetbal. Een van de mooie tradities in het Engelse voetbal. Clubhelden die met een standbeeld vereerd worden. Voor het eerst in Engeland valt een Nederlandse voetballer die eer te beurt. Voor het Emirates Stadium van Arsenal staat sinds vandaag een bronzen Dennis Bergkamp. De non-flying Dutchman, zoals Bergkamp bekend staat in Noord-Londen... onthulden het beeld vandaag onder grote belangstelling. De assistenttrainer van Ajax speelde tussen 1996 en 2006 voor Arsenal... en is nog steeds ongekend populair bij de fans. Een verslag van correspondent Arjan van der Horst. Gol geleuk, in the the Ja, de menigte heeft zich voor het Arsenal stadion verzameld. Op de plek waar straks het standbeeld onthuld gaat worden en veel fans staan hier al enkele uren te wachten op dat moment. En dat geeft me aan hoe populair Dennis Bergkamp nog steeds is bij de Arsenal fans. Best player ever. Best player ever, boy. Well... 120 goals. En hij scored En every single van ze zijn Onmidden Meer 120 doelpunten. Maar elk van die doelpunten was echt een juweeltje. Barcelona heeft Messi. Come back when you got Bergkamp. Ja, we hebben misschien Messi, maar niemand maakte zulke mooie doelpunten als Bergkamp. Dit is een van de grootste eren die een voetballer kan krijgen. Dit is een van de grootste honors die een voetballer kan in dit land. Oh, yes, having, having a statue outside. The, uh... Home ground of the team that you played for for so long is like the biggest honour you can get. Well deserved. Oh, yes, definitely. Yay! Today's event celebrates a hugely influential player in the history of the club. It therefore gives me tremendous pleasure and personal pride in unveiling the statue of Dennis. We We We nou, u hoort, dit moet een ontzettend warm bad voor u zijn. Ja, dit is, dit is geweldig. Ik, bedoel, ik, ik weet dat, ze, dat je gewaardeerd wordt hier. Maar het is nu al een tijdje terug dat ik hier ben geweest. Maar uh, het is nog niet veranderd. Dus ik ben uh, ja, enorm trots en, uh, en blij. Uh. Herbert Chapman, Tony Adams, Thierry Henry. Nu bent u de vierde Arsenal-speler die een standbeeld krijgt... Ja. Uh, dat is de ultieme eer voor een voetballer. Ja, kijk, in, in Nederland kennen we het natuurlijk niet echt, hè. het is, uh, ja, de, de, de, het is toch iets van, de, van het buitenland denk ik, helemaal van Engeland. Maar uh, ja, ik, nogmaals, ik vind het heel bijzonder, het is uh, een beetje onwennig natuurlijk, het is een beetje vreemd. Last night I spoke to Cherry uh, Henry. Hey! He uh, warned me for this moment. Hij zei: you, yeah. you will be fine until you have to uh, talk a little bit. Then je uh, will be emotional. Ja. Ja. Thierry, Henry, had u gewaarschuwd op het moment dat het onthuld zou worden, dat het misschien een raar moment zou zijn? Of... Nou, het is meer het emotionele moment. zegt: uh, Ik weet dat je, dat je die Iceman bent, hè? zo noemen we je ook. Maar uh, wacht maar af tot het moment dat, uh, ja, dat je het publiek of de mensen toespreekt en, uh, en als je je familie ziet staan. Ik heb begrepen, ik heb het niet gezien... maar ik heb begrepen van hem dat hij toen echt helemaal vol schoot. En uh, dat hij het moeilijk had. Maar uh, ik, uh, ik kon me vandaag wel voorstellen wat hij bedoelde. Ja. Kijk eens nu naar het beeld. Dat is een bronzen beeld. Dennis Bergkamp zwevend in de lucht. Het rechterbeen hoog, bal aanname. Kun je dit moment nog herinneren? Wanneer was dit? Ja, ik heb, ik heb uh, de, de foto daarvan gezien tegen Newcastle. Was het, uh, 2003. Dat ik, zo, uh, dat ik hem zo aannam, ja. ja. Ik, uh, maar ik vind het goed. Ik vind het goed... Uh, ik vind dat het goed gelukt is, omdat, uh, omdat het vaak, uh, vaak zo'n zo houding heb gehad in wedstrijden. Ik, uh, het lijkt ook een beetje op... De, de Dit is Dennis Bergkamp, die naar voren, maar. Nou ja, een bal controleren in de lucht en dan in balans zijn. Dat, uh, dat heb ik altijd wel geprobeerd, ja. En, uh, het is op meerdere momenten wel teruggekomen, denk ik. Ja. Hij is uh, een magician. Hij is een echte tovenaar. Wat maakte hem zo bijzonder? Wat maakte hem zo so special? Hij thought of things dingen die niemand anders kon doen. En als hij het deed, dacht je dat hij gewoon was... je was gewoon was surprising and gives me tingles him yeah. Hij maakte bewegingen, scoorde doelpunten waarvan je dacht dat niemand die zou kunnen maken. Ja, het gaf hem altijd een bijzonder gevoel als voetbalfan om naar Bergkamp te kijken. Ik sprak hier met de fans. Eén woord dat ze zeggen, voetbaltovenaar. En als ze één doelpunt uit moeten kiezen, wat was het mooiste Dennis Bergkamp doelpunt... Allemaal noemen ze hetzelfde doelpunt. Weet je dan welke ik bedoel? Ik denk Newcastle. What stands out for you? The Newcastle goal. Ridiculous how it, how it happened. Nou ja, ik, ik, ik kan het beschrijven. Het is uh, een paas die je krijgt van, van, van de buitenkant van Robert Pires. He basically just gets the ball on the D and flicks the ball one way. En wat er daarna gebeurt is meer een, een, een gevolg van uh, hoe de eerste bal op je afkomt. He spins around the goalkeeper. Well, I meant defender. Het, uh, en op dat moment... Uh, gebruik je lichaam je, je, je voetenwerk en scorend vermogen hij he just flicks it around runs around the player and uses huge strength to push him off and just pop it in the corner it's it's it's great to watch again and again yeah chance brilliant goal 10 Ik heb ook meer gezegd dat Dico is eigenlijk een beetje gebaseerd op geluk af en toe hè in het moment er zijn andere calls geweest waar ik meer plezier aan heb beleefd. Uh... Is, is het voor jezelf ook uh, je favoriete doelpunt? Of zijn er andere doelen? Nee, mijn, mijn favoriete doelpunt is toch wel zo'n call zoals tegen, tegen, tegen Argentinië. Ik heb er ook zo zo'n gemaakt tegen Leicester City. De hattrick. Uh, de hattrick. En de, daar was één moment eigenlijk, wat je het standbeeld ziet, dat je een bal controleert uit de lucht. En die bal die ligt meteen stil om iets anders mee te doen. En uh, dat zijn voor mij echt de momenten dat als je... Iets wil wat je plant in je hoofd en dat komt uit met je voeten. Dat, uh, dat is heel bijzonder. We hoorden Arsenal fans zingen. Sign him up. En neem hem weer in dienst. Misschien ooit in de toekomst terugkomen bij deze club? Ja, misschien ooit. Je weet het nooit. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb al een hele goede tijd gehad hier. Ik, uh, ik zie mezelf ooit wel eens terugkomen. Tenminste, dat, dat, dat wil ik heus wel doen. Uh, het is nu nog te vroeg, dus uh, ja, ik vind het moeilijk om dat, dat te gaan plannen, om dat uit te spreken. Maar uh, ik, ik sluit het absoluut niet uit, want ik, ik zou het wel mee willen maken om, om hier ook uh, in de staf een, een, een rol te vervullen. Ja. U hebt hier elf jaar gespeeld, elf belangrijke jaren in uw carrière. Hebt u nu een Arsenal-hart of toch een Ajax-hart? Of is dat de gemeene vraag? Nee, is niet gemeen, hoor. want, want dat, dat bijt elkaar niet. Ik heb een hele goede jeugdopleiding bij Ajax gehad. Daar ben ik heel blij mee geweest. Wat me gegeven heeft dat ik in, in het buitenland gewoon uh, ja, kon, laten doen, kon laten zien wat ik, wat ik kan. Met vertrouwen. En uh, vervolgens kom je weer bij Ajax terug in een andere rol. Mijn echte voetbaljaren, mijn grote voetbaljaren, heb ik bij Arsenal genoten. En dat is, uh, dat is voor mij uh, heel bijzonder. Dus ja, ik zeg, het is niet uh, het een of het ander. Ik heb aan allebei uh, heel veel plezier beleefd. Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Ja. Een reportage van Arjan van der Horst vanuit Londen. We gaan even kijken bij de tweede helft van NEC-PSV. Het was 0-0 berust. Frank Biedt. Dat is het nog steeds, want we zijn pas een minuutje na de rust. Twee ploegen die niet gewijzigd zijn eh, sinds de pauze. Die dus eh, gewoon met dezelfde elf als in het begin nog altijd op het veld staan. Doeltrap voor PSV, Jeroen Zoet. Die de mensen achterin wegstuurt. En dan uiteindelijk toch Hiljemark weten te vinden. Omdat die wat laat gedekt wordt door Kolwijk. Bal moet wel meteen terug naar Zoet. Omdat Kolwijk ook in tweede instantie nog wel behoorlijk snel is. De diepe bal wordt opgevangen op het middenveld bij PSV. Er moet er nog een sprintje komen van Willems. Die kun je dat wel toevertrouwen. Overtreding Kje van Jahan Baks wordt bestraft. Terecht, want een overtreding Kje is ook gewoon een bestraffing waard. En dus vrije trap voor PSV. Nu bij de hoekvlag zo ongeveer. Ook daar gaat Jeroen Zoet zich dan tegenaan bemoeien. Denk ik. Ja, inderdaad. Dat gaat hij doen. Want Rikiek laat het aan zijn doelman. Buiten zijn strafschopgebied, dat wel een aantal meters... Dus die trap moet in ieder geval lang dan wel lang onderweg zijn. Zodat hij weer op tijd terug bij zijn goal is. Dat soort risico's kun je als doelman tenslotte niet nemen. En dat gebeurt beide. De bal is lang en lang onderweg. Wel opgevangen door voor. Meteen doorgespeeld bij NSC voorin. Higden dan. Oh, die moet even doorschakelen. Dat kan de Engelsman niet zo goed. Die kan heel goed met zijn kont naar de goal spelen in de buurt van de 16. Maar 20 meter van de goal af wordt het al knap ingewikkeld. Als hij ook nog een sprintje moet gaan zetten. En dat sprintje dat wordt hem... Uh... Uh, noodlottig in deze aanval dan toch in ieder geval. En PSV heeft nu ineens heel veel moeite... om uit de achterste linie weg te komen met de bal. Het lukt met veel pijn en moeite. Voor, uh, nou ja, eigenlijk in derde instantie pas. En ook dan lukt het eigenlijk maar nauwelijks. Dan blijft de counter over. Die wordt er onmiddellijk uitgehaald achterin bij NEC door Dus 48 e minuut. Het is nog 0-0 in Nijmegen. Heerenveen-Nak eindigde in 0-0. Uh, het was dus een wedstrijd voor de keepers. Filip Koken praat na met een van de keepers, Jelle ten Rauwelaar. Hij is een Fries en hij is... Kieper van lak. Kunnen we hier in het Fries praten, Jelle? Ja, zeker. Dat kennen nog steeds. Hoe je het? Nou ja, ik vond onze eerste helft vond ik ons wel uh, redelijk, uh, redelijk spelen. We kregen waar dat van kansen. Uh, die van die je net En dan, uh, dan uh, hebben uh, heb we het aan te verwijten dat wij jou tegen een punten uh, helden. Tevreden? Uh, nee, niet helemaal. Ik denk dat we de eerste helft hebben we redelijk gespeeld. Twee goede kansen uh, uh, gekregen. En die moet je maken. Uh, dan moet je dodelijk zijn. En als je die maakt, dan, uh, dan kun je wat vrije voetballen. Ik vind wel dat we redelijk een niveau hebben gehad in de eerste helft. Alleen de tweede helft is te ver, te ver uh, weggezakt in, in het niveau. Ja, dat geldt niet alleen voor jullie. Want dodelijk, je zei het al. Dat geldt ook een beetje qua mensen waren voor de tweede helft. Nee, absoluut. Ik, ik vond het van beide kanten vond ik het niet goed. Uh, ik ben er wel iets positiefs. Omdat dat ik wel vind dat wij de eerste helft wel prima gedaan hebben. Alleen in de tweede helft was van beide kanten was het niet, uh, niet al te best. Hoe was het voor jou om eens tegen Anthony Lulling te spelen? <laughs> wel vreemd. Uh, ook wel jammer dat hij er vroeg, vroeg, vroeg afging. Uh, ik had hem uh, wel een balletje willen pakken. Van, hè, want we, voor de wedstrijd zeiden we tegen elkaar van... Uh, ik vind alles prima, maar zolang jij maar niet scoort. Dus het was op zich wel een rare uh, gewaarwording voor mij om, uh, om tegen hem te spelen. Omdat we natuurlijk uh, langer samen hebben gespeeld. Dus. Alleen, uh, Godzijdank heeft hij geen, uh, geen, geen doelpunt gemaakt. Dus als hij wel had gescoord, was het een dubbelverlies geweest? Nou, absoluut. Had, zo, had ik, zo had ik het wel gevoeld. Hij heeft natuurlijk wel een aantal goals gemaakt bij mij op de training. De training maar uh, ik ben blij dat hij, uh, dat hij vandaag uh, er vroeg afging. Ja, dat de Roulaar, de keeper van NAC 0-0 werd dus in Veen tegen Veen. En de trainer van de Friese, Marco van Basten, had vandaag last van personele problemen. Marco, je miste vandaag je complete middenveld. Je zal het niet teveel als excuus willen aanvoeren. Maar toch, ben je daarom tevreden met een gelijkspel? Nou ja, tevreden met een gelijkspel is altijd wel een beetje een teleurstelling. Maar uh, ja, als, je het, uh, als je gaat vragen naar de hoe en waarom, dan is dat wel redelijk te verklaren. We hadden toch uh, drie mensen op het middenveld die uh, bij ons een belangrijke rol spelen. Die alle drie moesten vervangen. En het was niet zo dat we daar uh, makkelijk andere middenvelders voor konden uitkiezen. Uh, dus ik heb het opgelost met een verdediger en een aanvaller en een, en een, een reserve middenvelder. Nou ja, dat is op zich denk ik uh, redelijk goed gegaan. We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld in de tweede helft. zat het in ieder geval goed qua controle. We, we hadden niet de brieën om een doelpunt te maken, maar we hebben weinig weggegeven. En uh, ja, dat is het positieve. Aan de andere kant, uh, het, was, het, het was af en toe uh, niet best. Na het begin al een paar keer uh, dat we niet goed stonden, dat zij gevaarlijk werden. Maar dat was, naarmate de wedstrijd vorderde, was dat steeds meer onder controle. En dat is in ieder geval het positieve ervan. Ja, de schrik zat er wel goed in, hè, het eerste kwartier. Jullie hadden de bal, maar zij twee enorme kansen. Ja, dat klopt, ja. We stonden twee keer niet goed. Ja, en dat is ook natuurlijk een beetje onwennigheid uh, van, van het middenveld. Van uh, dekken we door, dekken we samen door. En uh, ja, als daar één uiteindelijk verzaakt, wordt die ruimtes groot. En dan, uh, ja, dan tikken ze er doorheen en dan wordt het link. Je stelde Lurling op als de nummer 10. Dat is natuurlijk voor hem een gevoelige wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever. Um, Hoeveel je dat hij het gedaan heeft? Want hij haalde hem wel na een paar minuten spelen in de tweede helft eraf. Nou ja, dat was ook omdat de ruimtes werden te groot. Kijk, Anthony die kan goed voetballen. Maar hij moet, wij moeten zorgen dat hij niet in hele grote ruimtes terechtkomt. Want dan, ja, dan is het met zijn leeftijd en met zijn speltype niet uh, uh, wat je wil. Dus dan heb ik gewisseld met Bilal, die wat makkelijker loopt... en wat beter die grote ruimtes kan bespelen. En dus ging Anthony naar links. Nou ja, dat was een, een opoffering uh, wat nodig was voor ons voor de wedstrijd. Maar lag dat dan aan Anthony of lag dat aan team? Dat lag ook aan een team. In de tweede helft zie je dat dat, dat wat dichter op elkaar komt. Maar dat had ook met Bilal en Anthony te maken... want uh, uiteindelijk moet je het wel kunnen belopen. Marco van Basten, de trainer van Heerenveen... na het 0-0 gelijke spel van zijn ploeg tegen NAC... Een Nederlandse medaille in de sneeuw zat er op deze spelen niet in. Nicolien Sauerbrei en Michel Dekker hadden vandaag de laatste kans op die medaille... in de parallel Maar het lukte dus niet. Beiden werden al in de kwartfinale, in de kwalificaties uitgeschakeld. Sauerbrei met de lichte voorsprong. Je zou iets meer ritme willen hebben bij Sauerbrei. Het is voorlopig de vijfde tijd. En het zou wel eens niet genoeg kunnen zijn. Ja, ik moest gas geven. En dat heb ik op zich. De tweede run was, uh, was goed. Maar het is... Uh...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 het is mooi, <laughs> ik weet het niet. Dekker, wellicht de voorsprong nog steeds. Over twee runs moet ze bij de beste 16 zitten. We gaan kijken wat de tijd gaat worden voor Michelle Dekker. De zesde tijd op dit moment. Ik heb uh, goede runs hier gezet, ook deze twee. En, uh, ja, het, was gewoon, uh, het verschil is heel klein, dus het is gewoon jammer dat ik er net buiten val. Je had eigenlijk liever een moeilijker parcours gehad. Ja, Ik ben meer van de rondenslalom. Dus ja, ik denk als ze hem niet ronde hadden gezet, had ik dan misschien wel een voordeel had gehad.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 Uit een hoekschop voor NEC. kopbal gaat naast een paar meter. NEC een paar keer gevaarlijk geweest. Via Higden onder andere. Die onverwachts een kans kreeg. De bal verkeerd raakte. Stefaniek die ineens door mocht. Maar tegen de achterlijn aanbelandde. Onder druk van Zoet. En dus de bal niet meer goed voor kreeg Dan wel tussen de palen kon krijgen. En aan de andere kant twee keer de pay, Die ook gevaarlijk was. Het lijkt erop dat sinds de rust twee ploegen hebben beseft. Dat ze deze wedstrijd kunnen winnen In plaats van dat ze de nul hebben willen houden. Zoals het voorrust een beetje leek. Behalve de beginfase waarin PSV duidelijk beter was. En dus zit er wat meer dreiging in dit duel. Het is niet beter geworden trouwens. En nog altijd 0-0 dus. Dat is de belangrijkste statistiek. Die slaan we dan nog bijna over. De ingooi voor PSV intussen. Vanaf de rechterkant. Geprobeerd daar Locadia te vinden. Dat lukt wel. Maar Ruiz is dan het volgende station. Daar gaat het mis. Higden via NEC neemt over. Jahandbaks probeert die bal diep te krijgen bij Vermel. Daar komt de bal wel een beetje bij in de buurt. Die komt in eerste instantie niet aan de bal. Stefanie komt daar dan helpen met Depay die er maar half aan zit. In tweede instantie zit Depay er helemaal aan. Gaat de bal aan de andere kant over de zijlijn. En kan NEC vanaf rechts gaan gooien. Ter hoogte van de middellijn is het dat een klusje voor Conboy. Die kan dat ver, dus is Higden alweer uh, alert. Met uh, Bruma in zijn nek. Hij kopt door uh, Higden in de richting van Jahandbax. Jahandbax kan hij die bal nog binnenhouden. Dan kan hij hem voorkrijgen ook. Bal komt bij de eerste paal, maar wordt daar niet binnengewerkt. Door voor is dat volgens mij. De tackle van uh, Rex wordt dan beoordeeld als een overtreding. Want anders had hij toch uh, een ingooi kunnen verdienen. Hoe dan ook. Uit die ingooi. Ook dat is een standaard situatie... waar NEC dan toch ineens gevaarlijk uit wordt. Omdat ja, Handbaks daar nog een kans van maakt. Maar hij bereikt uiteindelijk inderdaad voor net niet bij de eerste paal. En PSV kan gooien tegen de eigen hoekvlag aan. Willems moet dat gaan doen. Daar is het heel druk. Gooit de bal zo op het hoofd van Jahandbaks. Komt daar weer een kans uit voor NEC. Hikden uit de tweede lijn dan misschien. Hij niet en dan is er ineens ruimte over het hele veld voor PSV. En komen ze met lange passen in de richting van Jonssen. Met Roeis over de rechterkant strafschopgebied in. Roeis schiet Jonssen en 1-0 voor PSV. En zo een droge knal ineens is Jonssen verslagen in de korte hoek. Ruiz krijgt alle tijd. PSV leidt in Nijmegen met 1-0 dankzij Brian Ruiz. En dan